Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Oh, we hebben op de maan een enorme grot ontdekt. De ondergrondse ruimte onder de Mariusheuvels op de maan... zou zo'n 500 kilometer lang zijn en 100 meter breed. Een maangrot zou een ideale plaats zijn voor een basis op de maan... omdat de bewoners van zo'n grot beschermd zouden zijn... tegen de extreme temperatuurschommelingen en schadelijke kosmische straling en UV-straling van de zon. De laatste tijd worden er weer plannen gemaakt om mensen naar de maan te brengen. Niet alleen Japan, maar ook Rusland, China, India en de VS hebben plannen... voor een reis naar de maan of zelfs het vestigen van een kolonie. Nederlandse commando's trainen voorlopig niet met scherpe munitie. Aanleiding is het fatale incident bij een schietoefening in Ossendrecht... schrijft minister Dijkhoff in een brief van de Tweede Kamer. Vorig jaar werd een instructeur om het, kwam een instructeur om het leven... toen hij werd geraakt door kogels die werden afgevuurd tijdens een schiettraining... In een rapport concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat er van alles misging bij het schietincident. Totdat duidelijk is of alle regelgeving, het lesmateriaal en de veiligheidsanalyses bij schietopleidingen volledig op orde zijn, wordt er niet met scherp geschoten. In ieder geval tot het einde van het jaar. De naamsverandering van de Amsterdam Arena loopt vertraging op. Het was de bedoeling dat het stadion vanaf 25 oktober de Johan Cruijff Arena zou heten. Maar dat wordt nu eind dit jaar, denken de gemeente Ajax en de Arena. Kirsten Wild heeft bij de EK Baanwielrennen in Berlijn haar titel op de afvalkoers geprolongeerd. De russin Yevgenia Augustina werd tweede en het brons ging naar de Italiaanse Maria Giulia Convalonieri. Zij greep het, het brons. Het is de vierde EK-titel voor de 35-jarige Wild. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht valt er wat regen. Ook morgen regen en veel wind. Smiddags wordt het wat droger bij een graad of 15. Het weekend is wisselvallig en fris.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 Grote vriend uh, Pepe Fischer bij uh, de Rob akna zou zeggen: Rock and roll forever. Dus uh, dat, uh, dat, uh, dat doen we dan ook uh, bij deze. Dus, <laughs> ja, uh, ik bedoel, hij is uh, de presentator van, uh, van uh, de Rob akna Binnenkort is dat weer vrienden. Dus, en wij zijn er weer bij. Dus uh, wat dat er gaat, uh, gaan we weer uh, een aantal uh, van die uh, programma's uh, weer maken. Compilaties en noem maar op. Uh, maar dat. Uh, dat uh, verhaal zeggende, uh, Stilweef is de Rob Akda-woord allang ontgroeid. Dus, uh, want ja, dat is, dat is een bandcompetitie heren. Dus, uh, ja. En ik uh, geloof dat jullie die status allang al uh, ontstegen uh, zijn. Want ik bedoel, ik zei uh, bij aanvang al, jullie zitten al in de eredivisie van uh, de Nederlandse muziek hier. Uh, dus ja, want ik geloof dat jullie ook bij 3FM al geweest zijn. Uh... Bij 3 voor 12 of niet? Nou. We zijn gedraaid gedraai bij 3 voor 12. Ja. Ja, dat dacht ik al. Ja. En Roosmarijn houdt ermee op. Ja, jammer. Bovendien hebben we uh, over 3 voor 12. Want uh, 3 voor 12 zit natuurlijk ook in het land. Met regionale uh, dingen. Ik ja. ben met één van de redacteuren bevriend. Dus uh, ah ja. uh, 3 voor okay. 12 Rotterdam. Dus dat, dat, dat is allemaal weer uh, gunstig natuurlijk. Yeah. Maar um, um, jullie hebben... Zag ik even in de gauwigheid ook nog een... Uh, bij 3 voor 12 hebben jullie uh, ook nog iets uh, gedaan. Ik dacht van Noord-Holland of Utrecht. een van de twee Utrecht. Utrecht, ja. Ja, want jullie zijn natuurlijk een Utrechtse... Precies. Utrechtse midden. Utrechtse meet. formatie, ja. Ja. Um, blij dat, uh, dat zij er zijn, of niet? Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, want ja. want uh, ja. deze 3 voor 12 Utrecht... Die, uh, die uh, is... Ook flink bezig hè, Want die is ik, uh... heel actief. Ja. Die is echt ontzettend actief en je hebt maandelijks heb je elke donderdag, laatste donderdag van de maand heb je een ja, gratis goed. showcase in de base. Ja. En dat is gewoon ontzettend lachen om erbij te zijn. Er zijn alle altijd gewoon hele goede Utrechtse bands, maar ook vanuit heel Nederland, soms zelfs vanuit buitenland en ja, er werken daar er zijn gewoon goed vrijwilligers die allemaal hun hart en ziel geven voor muziek en dat is gewoon ontzettend mooi. En het helpt het helft. Ja, dat geloof ik graag. Dat geloof ik echt uh, graag. Uh, bovendien, uh, Gifter, dat is ook zo'n band die, die wij hier ja. hebben, hebben gehad. Die zijn ook door drie voor twaalf ja. uh, bij zo'n uh, zo avond ook uh, naar voren geschoven. Die hebben wij hier ook gehad. Oh, dat is weer een beetje een indie bandje. Dus, uh, maar ze, uh, jongens komen oorspronkelijk uit Brabant, ja. maar ze, ja, ze, ze wonen tegenwoordig allemaal in Utrecht, dus dan uh, werken ze van daaruit. Ja. Ja. Maar over Utrecht gesproken, uh, ook Utrecht, de Utrechtse zien is behoorlijk ook actief uh, met, uh, met jullie, met Joe Marches. Uh, er zijn nog ja. een paar van die, uh, van die bands die uh, aan de weg gaan timmeren zijn: mm -hmm. uh, Figgy. Figgy, ja. leuk. Nederlandstalig. Zeker. Frank Valenza. Ja. Frank Valenza is heel leuk. Dat ken ik niet. Dus, ah, dus, uh, kijk, kijk hier. Gaat aan? Henk Valenza? Nee, Frank. Frank? <laughs> Het is um, van uh, Giuseppe Valenza. Hij ja. had hiervoor de act Body Politics. Oké. Okay. En uh, Frank Valenza is een wat meer uh, uh, uplifting uh, variant. Van, uh, ik ga zo eens even op YouTube uh, wat checken. Dus, ja, uh, zijn altijd dat. wel weer. Uh, want, uh, want jullie zijn uiteindelijk ook met Jo Marsjes uh, gekomen. Ja, precies. Ja, dat, <laughs> ik, dat is toch altijd... Uh, <laughs> Zo, zo ben ik er ook aangekomen. Ja, want het een, van het een komt het ander ja, natuurlijk. Ja. Um, jullie hebben ook Engelse avonturen? Ja. ja, ja hoe die, staat het daarmee? Nou, in december zijn we niet in Nederland, maar dan zijn we gewoon in Engeland. Hmm. En dan gaan we in 17 dagen 15 shows doen. En dat wordt <laughs> ontzettend vet. <laughs> dat <was> echt <laughs> in 17, uh, 17 shows in? Nee, 5, uh, 15 5 shows, shows in 17 15, dagen. 15 shows in 17 dagen. Ja. Heb je maar één uh, of twee da dagen gewoon even voor jezelf? Twee maandagen. Twee maandagen. Ja. Uh, en dat is het. Wordt, het dan, wordt het dan zoiets als uh, dat je dan op een hotelkamer, net als uh, Mick Jagger, heb je even voor <laughs> mij. <laughs> Waarschijnlijk ook wel. Zoiets? <laughs> ja, ja. Ah, <laughs> Het is, ja. Die is wel behoorlijk vaardig gegaan, jongens. Dus, uh, ja, het, is ja, het is een goede benadering. Ja, een goede benadering. Maar dat, dat, dat is, maakt ook wel weer... een beetje de muziek... Uh, in de, uh, ja, wereld dan een beetje tot een ja. uitdaging, denk ik. Toch, ja. of niet? Ja. Mm -hmm. En leuk. En dat leuk, Dat maakt ja. het ook leuk. Ja, ja precies. Um, Engeland is dus, uh, ook een beetje jullie land. Dat, dat, dat, dat, mm -hmm. ja, ja, want ja, de UK moeten we eigenlijk zeggen. Hè? Want ja. we spelen ook nog een show in uh, Wales. Dat je, ja. je niet vergeten. Ja. Die moet je niet Engels noemen. Dus. Ja, want als ik gewoon uh, heel... Uh, naar jullie muziek luisteren, dan is dat, zit dat donkere, dat zit ook in die echte typische, zit ook een beetje in de Engelse ondergrond. In. Ja, dat grimmige. Dat grimmige, ja. ja. Dat, hebben, dat hebben ook heel veel Engelse bands, hebben dat. Ja, ja, je ziet het daar ook. Ja? Ja, in je Noorden het. vooral. Hè? In de Noorden vooral, maar je ziet het echt. Ja? Gewoon. Uh, wij zijn hier in Nederland redelijk gewend om, als je een venue binnenloopt, dan heb je een prachtig PA staan en ja. dan is alles schoon. is niet altijd zo, maar. Dat, dat zie je in het algemeen. En in Engeland dan speelt iedereen over afgetrapte derdehands dingen. En dat klinkt fantastisch. Ja. Het klinkt echt geweldig. <laughs> ja. het, is ook, ja, het is ook een, het is een, een mooi land... Uh. Mijn vader had, zou altijd zeggen... Ja, het is eigenlijk een openlucht, uh, openluchtmuseum... maar ze zou, zouden er een hek omheen moeten zetten. Dus, uh, wat, wat? Gaat weer gebeuren. <laughs> ja. Ze hebben er een zee omheen gezet. <laughs> ja. Goed, maar dat is... Uh, ja, maar goed. Uh, bij de Engelse pop uh, is nog steeds... Uh, ja, wereldtop. Bij. Ja. ja, nog steeds. Um, we gaan zo uh, weer uh, drie nummers van jullie uh, horen. Dus uh, ik zou zeggen... We gaan uh, ons uh, naartoe werken. Maar eerst hebben we natuurlijk nog uh, een blokje van twee. Um, deze band uh, komt deels uit Duitsland, deels uit Nederland. En ze opereren eigenlijk vanuit Arnhem. En de band is ook bij 3 voor 12 geweest. Uh, bij uh, de landelijke 3 voor 12, bij Roos Marijnen inderdaad. Nou Zika, en dat nummer dat heet Oké. 2 4 2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 Uh, wat, wat, wat willen jullie nou nog zeggen dan? Ja. <laughs> of of, of zijn jullie... Ja, Joris is al verstandig, die gaat daar al vast zitten. Maar... <laughs> goed. Uh, nou is dus, de tent wordt bij gewoon afgebroken. Maar goed, dat, dat, dat, dat kunnen we wel hebben. Ja. Wat wou je zeggen, Marcel? Zo doen we dat. Ja, maakt niet uit. <laughs> um, uh, we dachten zes nummers, maar het werden er dus ineens vijf. Dat, uh, vinden, wij niet, ja, dat vinden we niet erg. Maar dat betekent wel dat we dus in uh, dit blokje drie nummers uh, gaan horen. Hoewel, uh, niet helemaal. Het, uh, er, er komt na het uh, twee, tweede nummer even nog een, een nummer van, uh, van iemand anders uh, voorbij. En dan, uh, in, uh, dan hebben ze drie minuten de tijd om de boel uh, om te zetten. En dan komt uh, het laatste nummer van uh, Stillwave. Ik ben benieuwd of daar ook nog iets tussen zit wat, uh, wat ik ken, heren. Of uh, ik, ik zie jou ja, heel gniffelend kijken. Misschien als je deze kent, als je net over de auto had. Ja, maar, uh, ja dan, uh, dan moet ik hem wel kennen. Dat is dat <laughs> nummer wat, uh, wat we hier al weken hebben gespeeld, uh, toch? Kijk eens, kijk eens. Nineteen ja, voor Civic? Nineteen ja. voor Civic, ja. Yes, komt-ie. <tomst> eloquent speed Er komt nog iets met een, uh, met een uh, synthesizer, maar dat kwam er dus niet. Nee, uitgekleed. Uitgekleed. <laughs> ik, uh, ik ben uh, danig van onder de indruk. Nee, ik dacht echt, uh, er komt nog iets van de synthesizer, maar... Uh, daarom was ik uh, uh, van veronderstelling <laughs> Is het, dit is het in één keer. morgens mo <laughs> begint te klappen. Dus, uh, <laughs> Oké. Okay. Uh, het, uh, het volgende nummer, uh, mannen. Ja, um... Hij was grappig na het vorige nummer. ik Het volgende nummer heet uh, How to jump out of a moving car. Oh, Ja. Right. Um, <laughs> yeah. Ik denk aan een soort Aston Martin met zo'n uh, rood knopje. En dat je dan op een gegeven moment in het zitje uh, van de stoel in één keer wordt gelanceerd. Zoiets. Als jij, als jij dat wil. James Bond, heb ik het over. Ja. ja. <laughs> dus, <laughs> ja. Uh, dit, is, uh, dit is een ander nummer van de nieuwe platen. Uh, wat we ook weer in een speciaal ander uh, jasje stoppen voor, voor vanavond. Ik ben benieuwd. Yes. We gaan nog eventjes opnieuw uh, beginnen. Goed, uh, nu gaan de heren even wat omzetten. Dus hebben wij even de tijd om uh, nog een nummer uh, te draaien. Dat uh, gaan we nu doen. Uh, en dat is uh, Lisa en zij komt uh, 16 november hier uh, naartoe uh, naar onze studio. En dan zal ze waarschijnlijk onder andere dit nummer spelen. is Dus zoals gezegd, 16 november bij ons uh, te gast. In de studio van ZFM Zandvoort. Nou staan er nog uh, drie op het lijstje om gespeeld te worden. Dus dat uh, gaan we zeker wel redden. Maar de jongens van Stilweef. Staat alles goed. Want... Uh, <laughs> uh, maar goed, uh, denk het wel. Uh, de laatste. Uh, is dat ook een uh, nummer die, uh, die nog van het uh, nieuw te verschijnen album gaat komen? Er wordt instemmend geknikt. Dus... We hebben hier een aantal vette primeurs uh, gehad uh, vandaag. Hoewel, ik weet niet. Uh, zijn ze al er, eerder ergens uh, gehoord? Uh, Deze, Deze, wel. Wel. Ja. Deze wel. Deze het, wel. De eerste single die we hebben gereleased van het album Cradle. Online right. Die is in mei uitgekomen. Ja, oké. Okay. Ja. En dat is? Cradle. Ja, uit het nummer wat wij dus ook uh, al hebben gedraaid. Ja, uh, ja nee, oké. Okay. Dus dit is de versie, zoals ze hem uh, hier laten horen, uiteraard, van hun album Cradle. Cradle. Dit was hem dus, hè? Ja, yes, dat yeah. was hem. Helemaal goed. <applaus> ja, ja, ja, ik, ik ging er helemaal in op, maar uh, zie daar was ik door op het verkeerde been gezet. En dan haal ik twee nummers door elkaar en dan uh, denk ik, ja, dat was. Uh, dat was de Synthesizer dat had dat in Cradle, yeah. maar yeah. niet in 94 Civic. Ja, yeah. nee. er, uh, er zat wel wat leads in, maar. Uh, nou ja, goed, maakt niet uit. Uh, het is uh, geweest, uh, het uh, live optreden bij Stil, van Stilweven hebben we hier gehad, maar. Ik heb nog een kleine verrassing voor de guys, hoor. Dus, uh, dus let maar even op. Hier is het werk wat ze nog eerder hebben gemaakt. From here. From Here, uh, die stond op uh, zelfs op twee uh, EP's: uh, Op Modes of Transport en Op uh, de Heim. Daar stond hij. Uh, volgens mij op, uh, nee. op de eerste stond hij niet. Nee. Nee, nee, nee, ik ben in, in de war met een ander nummer. What have you. Dat daar uh, heeft hij volgens mij uh, op. Nee, volgens okay. mij niet echt. Maar nee. From Here is wel eerder uitgekomen. Yeah. Ja, hij is, nou is nou uitgekomen. Goed, Maakt niet uit. Uh, uh, ik, ik, ik haal vet wat dingen door elkaar. Nemen. Ja, dat is oké. Dat is dat, is, dat, is, dat, is, dat is, dat ben ik, maar ja goed, ik ben uh, er vijftig inmiddels uh, voorbij. Dus, uh, dus ja, dat, dan krijg je dat. Vroeger kon je het allemaal een beetje op je, op je pan je het opslaan, maar uh, tegenwoordig <laughs> moet ik er af en toe wel eens wat van deleten. wel dus, loopt het harde schijfje een beetje vol. Uh, maar heren, wat vonden jullie ervan? Hebben jullie het een beetje uh, naar jullie zin uh, gehad ook? Ja, zeker. Ja, zeker, ja, was leuk. Ja. Hier al verder. Uh, uh, dat, dat is fijn om te horen in ieder geval. Dus uh, warm gedraaid uh, in ieder geval voor de, uh, de albumpresentatie yeah. in uh, de Echo in november. Ja, ja 3, 3 november. november. 3 november. 3 november. Ja, uh, kaartverkoop, loopt dat al een beetje? Ja, ja die loopt wel. Uh, ja, loopt. zeker. Ja? Dus als je luistert, e wees uh, er snel uh, bij. Uh, ja, <laughs> want er staat nog iemand in het voorprogramma, die wij hier ook hebben gehad. Twee Stuks, dat is degene die de geluidsmastering van jullie doet, Juliaan. Ja, en Bo Manning. Ja. ja, en Ray zal er ook wel zijn, want Ray gaat drummen, natuurlijk. Oh ja, nee, en... nou, het is echt alleen Bo Manning die ons alleen spookt. Bo Manning. Ja, <laughs> ja, solo-project. Solo-project, solo ja, het heet Oeh. slapen in de armen van de ruismachine. Klinkt heel goed. Hè? Oh, sh oh, shit. Ja, hè? oh shit. Oh shit. Oh ja. shit. Dus, dus hij komt niet met de, de, de complete band. Maar hij komt er gewoon helemaal eens eentje met een uh, akoestische gitaar zeker? Of, uh, mm, zeker. Eerder denk ik met allemaal synthesizer, ja. looper dingetjes. En... En Dat is hij. Uh, dus... uh, het is wel een. Ja, ik moet zeggen. Hij laat zich niet gauw van zijn stuk afbrengen. Als het gaat om een. Uh, hij heeft iets muzikaals in zijn hoofd zitten. En daar is hij niet van af te brengen. Nee, van. klopt. Nee. Ja. Want uh, overigens, overigens uh, nog een leuk verhaal over Bo. Wij hadden op een gegeven moment ook eens een keer een nummer van hem. Uh, van Estrid, uh, hadden wij gedraaid. Uh, dat was uh, van het uh, vorige album nog. Uh, en op een gegeven moment uh, zitten wij. Uh, laat die daar, we hadden een leuke uitzending van, uh, van ons uh, programma gehad. En we zitten in de auto en in één keer. Pats, hoorden we daar in één keer een nummer voorbij komen. Van Seattle, Portland. Nee, op 3 ik denk, dat nummer dat hebben we net gedraaid. <laughs> dus, dus ja, ze waren er heel snel bij eh, bij, bij 3FM. Maar ja. wij waren toch net even een tikje ieder Dat is altijd wel leuk. Um, nog even over, nou ja, jullie gaan... Uh, uh, hoe, hoeveel tracks staan er eigenlijk op, op het album, nieuwe album? 9 tracks, denk ik. <laughs> het is ja, dus een negen. volwaardig album. Echt een volwaardig album. Ja, album. ja zeker. Ja. Zitten er 45 ook minuten. Een, beetje, een beetje lange nummers tussen? Of, uh, ja. ja, jawel. wel. ja. ja. Volgens mij is de totale, hoe lang is die totaal? Ja, 45 en 50, denk ja, ik. Ja, volgens mij okay. iets langer, 51. Ja. En dus... dan moeten jullie natuurlijk ook nog uh, zeg maar het lijstje zo neerzetten dat het een draaibaar geheel wordt natuurlijk. Ja, ja daar zijn we heel, veel mee, heel lang mee bezig geweest. Ja, ja. ja. Maar oh. is, uh, er is wel echt wat moois uitgekomen. Ja. Ja. En dan, en dan uh, uiteindelijk krijgen die nummers krijgen ook meer door de context. Van mm. andere nummers krijgen ze ook weer allemaal meer betekenis. En dan komt er ook echt een draad in. Dus dat is mooi. Ja. De titel van het album heet... Sell Another Soul. Wauw. Dat leeft het zeker. Heren, <lacht> dank jullie wel voor de komst. Ik vond het een aangaan verhaal dat jullie er weer bij geweest waren. Ja. Um, nou, jullie hebben hem al in de aanloop uh, net uh, gehoord. Toen, uh, toen even buiten de uitzending Nu ziet hij er ook echt in. Ik heb het over hier uh, dus Alaska met Red Harry. On the news, while I know it can't be true. Plastic soldiers in my stew, reenacting Waterloo. I cannot exercise this flu, clean the dog off my shoes. Oh, even die. some Talk of Rome, but not through microphones. A false trumpet's on the rise. Will they call it nice? Our children's nursery rhymes, the colors in our eyes. A poor Mohammed does not to steal the show, but their Beyonce shaking hips made him explode. De snuiter, deze Batobbe. En uh, dit uh, nummer heet Only Yours. En uh, kijk, Vriend van Dam staat daar uh, keurig netjes uh, wel zijn uh, reclame... Uh, wat is het? De, de, de, de boel op te rollen. Maar uh, ja, ik ben netjes aan het inpakken. Ja, dat snap ik. dus. Maar uh, uiteindelijk uh, zeggen wij altijd in koor tot, tot volgende week. week. Inderdaad. Uh, ja, want volgende week uh, is er weer een uitzending. Maar dan is Marcus, uh, dat geloof ik niet. Want dan heeft hij uh, nog iets uh, met een, een of andere band uh, geloof Ja, dan, dan hebben we ook nog een andere huisband op kantoor. Ja die hebben ook nog iets van hulp nodig. Ook nog. Ja. Helemaal. Ik moet even het, uh, het knopje van, van uh, MD2 weer uh, terugvinden. Want die is uh, even weg. Want dan hoor ik ook dit weer. Ja, dat is... Dat is uh, als lokale omroep moet je natuurlijk opletten... dat je dus uh, de boel wel een beetje aan elkaar uh, lijnt. Want uh, de knopjes <laughs> verdwijnen soms ook nog wel eens van het mengpaneel af. Goed, we hebben er nog eentje. En dat is end of story in Jolien. En straks speelplezier met Vader Veugen. Met een nieuwe aflevering van Peaceful Radio. Dag.